6 uur. Waar ik persoonlijk geen herinnering meer aan heb. Uh, de tijd dat ik nog bij de jeugd van tegenwoordig hoorde. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 26 april. Op deze dag in 1935 werd in Gelderland het Nationaal Park De Hoge Veluwe gesticht. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 De privéadvocaat van de Amerikaanse president Trump zal geen vragen beantwoorden in de rechtszaak die pornoactrice Stormy Daniels tegen hem heeft aangespannen. Michael Cohen beroept zich op zijn zwijgrecht. De pornoactrice beschuldigt Cohen van laster. Ze zegt dat ze is bedreigd om zo de vermeende seksuele relatie met Donald Trump in 2006 niet openbaar te maken. De advocaat heeft steeds ontkend dat hij achter de bedreiging zat. Wel gaf hij eerder toe dat hij uit eigen zak 130.000 dollar zwijgeld betaalde aan Daniels. De antiterreureenheid DSI heeft vannacht een grote oefening gehouden in de metro in Rotterdam. Op station Blaak werd het scenario geoefend van een aanslag door terroristen op Koningsdag. Om het zo realistisch mogelijk te maken deden tientallen figuranten mee die allemaal oranje kleding aan hadden. De oefening bestond naast het uitschakelen van de terroristen ook uit het evacueren van gewonden. Een ambtenaar die vorig jaar stiekem filmde in dames van het stadhuis van Vlissingen... krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ook moet hij een boete van 4000 euro betalen. Afgelopen zomer filmde de ambtenaar stiekem vrouwelijke collega's op de wc... en de camera werd ontdekt door een schoonmaakster.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 En Real Madrid heeft in de halve finale van de Champions League gewonnen van Bayern München. In München werd het 2-1 voor de Spanjaarden. Bayern kwam nog wel op voorsprong, maar kort voor rust maakte Real gelijk. En in de 57 e minuut maakte Asensio het winnende doelpunt. Arjen Robben viel bij Bayern al na acht minuten uit met een blessure. En volgende week is in Madrid de return. Het weer tot slot. Verspreid over het land valt er een enkele bui met kans op onweer. Het wordt vandaag 11 tot 15 graden. Koningsnacht blijft droog met een temperatuur rond de 6 graden. En Koningsdag is bewolkt met vooral in het westen en noorden kans op een bui. Dennis Mooi zit weer op zijn post bij de AWB. Hij heeft zicht op de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen. Hele, goedemorgen, Jurgen. Ik begin in Twente. Op de A35 van Enschede naar Almelo is namelijk bij knooppunt Azelo een vrachtwagen gekanteld. Je kan daardoor niet kiezen voor de A1 richting Apeldoorn. De vrachtwagen is geladen met wasmachines, dus het gaat nog even duren voordat die verbindingsweg weer vrij is. Rond 8 uur verwacht Rijkswaterstaat. Als je vanuit Enschede komt aanrijden en je wil uiteindelijk naar de A1... rijd dan een klein stukje door naar de afrit Almelo-Zuid en keer daar, dan kan je alsnog de A1 op. Op de A28 bij Zwolle in de richting van Amersfoort staat twee kilometer file. Er een ongeluk gebeurd met, uh, met vier auto's. Er uh, zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in eigen land vanochtend, want zonder in grote problemen te komen... haalde premier Rutte vannacht het einde van het debat over de stukken rond de dividendbelasting. De oppositie had veel kritiek op Rutte, vooral op zijn creatieve manier van omgaan met de waarheid. Een verslag van politiek verslaggever Hans Andringa. De rollen waren duidelijk. De oppositie valt premier Rutte aan over zijn rol... en zijn haperende geheugen rond de stukken over de dividendbelasting. En Rutte reageert met de mededeling dat hij niet gelogen heeft... en dat ook niet alle stukken uit de formatie van vorig jaar... openbaar kunnen worden. En zo golfde het debat heen en weer, zoals tussen Rutte en Wilders.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 die aangeleverd werden voor het regeerakkoord. Het was een memo. U wist dat ook. Ik ben ervan overtuigd dat u dat in november wist. En u zei nee. En u had moeten zeggen ja. En dat heeft u niet gedaan. En dan heeft u de boel belazerd. Niet alleen de oppositie had kritiek op Rutte. Opvallend was dat de steun van de regeringspartijen mager was. Rutte moest het vooral zelf oplossen. Later op de avond gaf Rutte toe dat hij de zaken... rond de stukken van de dividendbelasting beter had moeten aanpakken. Ook ik heb fouten gemaakt, zei Rutte. Als zo'n fout gemaakt wordt in het debat... en die maakte ik duidelijk ook, maar vooral, want ik, ben, ik was daar natuurlijk de hoogspreker, dat je toch een, een deurtje openzet naar stukken... die eigenlijk niet betrokken zouden moeten worden in zo'n discussie... omdat ze aan de vertrouwelijkheid en, de feit, en, de, en van die onderhandelingen raken. Dat als je dat doet, dat je eigenlijk niet moet zeggen na afloop... dat is het dan, als je er geen herinnering aan hebt. Nee, dat je eigenlijk dan moet zeggen, actief, ik wil dat uitzoeken. Dat had ik moeten doen. Dat vind ik mijn taak als premier. En daar blijf ik in leren, moet ik mezelf toedwingen. Dat is hier niet gebeurd. En daardoor is mede dit hele gedoe ontstaan. Deze schuldbekentenis was niet voldoende. Met uitzondering van de drie kamerleden van de SGP... steunde de hele oppositie de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging... keurt de handelswijze van de minister-president af... en gaat over tot de orde van de dag. De coalitie had de regie stevig in handen. 76 kamerleden stemden tegen de motie...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 Maar het zorgt er wel voor dat de spreekwoordelijke teflonlaag... die premier Rutte vaak wordt toegedicht... weer een stevige kras heeft opgelopen. Hans Andringa was dat en later in deze uitzending... komen we nog uitgebreid terug op dat debat natuurlijk. De Golden State Killer werd hij genoemd. Een sadistische seriemoordenaar en serieverkrachter... die tussen 1974 en 1986... tientallen slachtoffers maakte in de Amerikaanse staat Californië. Meer dan 40 jaar lang wist hij uit handen van de politie te blijven... maar de zoektocht ging door en nu lijkt het erop... dat de community was taken Er zijn boeken over geschreven. Er zijn series over gemaakt. Most prolific criminal killer in California history. Hij verkrachtte 50 vrouwen, pleegde twaalf moorden. Dit is een persoon die om te in a very violent, hands-on way. Oud-onderzoekers vertellen hoe hij te werk ging. <SSSSSSSSSSEN> hij nicht. brak s'nachts in bij stellen of alleenstaande vrouwen... bond ze vast en verkrachtte de vrouwen onder dreiging van een wapen. En hij vertelde hen, shut up. Ik wil niet je praten. Of ik wil je kinderen kiezen. Ik wil ze op en breng een van hun oren terug naar Een echte sadist. Hij took a lot of time to tie a very specific kind of knot. A knot. Die er plezier aan beleefde om speciale, sierlijke knopen te leggen als hij zijn slachtoffers vastbond. En die na afloop trouwringen en andere persoonlijke eigendommen meenam. We call them souvenirs or als souvenir als trofee. Hij droeg altijd een bivakmuts. Door DNA-onderzoek was het al lange tijd bekend... dat het om één en dezelfde dader ging. Maar de politie had geen idee wie hij was. Twee jaar geleden werd er nog 50.000 dollar tipgeld uitgeloofd... en gisteravond kon de openbaar aanklager eindelijk de doorbraak melden. Honderden opsporingsambtenaren hebben tientallen jaren aan de zaak gewerkt. En nu is de speelt in de hooiberg gevonden. We in de politie vertelt de sheriff had een verdachte op het oog. Observeerde hem en kon zijn DNA bemachtigen. En er was een match. Hij is een voormalig politieagent van 72. Hij woonde niet ver van waar hij zijn eerste slachtoffers maakte. Het is tijd voor. Eindelijk komt er een einde aan de angstperiode. Eindelijk kunnen de wonden nu gaan helen, zegt de broer van een van de slachtoffers die vermoord werden. En de vrouwen die verkracht werden kunnen nu beter slapen. Hij komt niet meer door het raam naar binnen. Hij zit in de gevangenis. Over de Golden State Killer ging het. NOS Radio 1 Journal. Elf minuten over zes. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio TV. Dat debat was er natuurlijk. Er was veel aanleiding om daarover te spreken in de talkshows. Dat laten we even zitten, want dat hebben we net allemaal keurig op een rij gezet... gehad door Hans Andringa. Gisteren werd de tiende editie van het jaarlijkse homo tijdschrift Lomo gepresenteerd. Volgens de hoofdredacteur van het blad is Nederland in die tien jaar minder tolerant geworden. Acteur Thomas Kammaert vertelde bij RTL Late Night... dat hij dat ook merkt in zijn werk... Nou, ik dacht eigenlijk dat het acteurvak heel vrij zou zijn. En dat is het eigenlijk ook wel. En de theaterwereld loopt heel ver uh, daarop Dus het is heel goed. Daar speel je hele diverse rollen. Maar ik, als ik kijk naar mijn televisie- of filmcarrière... en dat ook van mede-collega's die openlijk homoseksueel zijn... dan spelen de homoseksuele, homoseksuele acteurs vaak gewoon homoseksuele personages... en geen hetero-personages. En dat kan anders, vindt hij. Dat zou ik graag veranderd willen zien. En daarom zit ik hier ook. Dat ik denk... Laten we gewoon het hebben over speelt iemand goed of niet? Is iemand geloofwaardig of niet? Of raakt iemand jou of niet? En niet wat voor, ge wat voor geaardheid heeft die persoon. Volgens de Nationale Ombudsman moet de woonwagencultuur in Nederland beter worden beschermd. Rodus Bloemers woont in een woonwagenkamp en hij omschreef dat in met het oog op morgen als een gezellige boel. Iedereen kent elkaar. Het is, uh, je, le je leeft veel meer met elkaar. U moet het ook zien als u uh, op vakantie gaat met een... Vloeg je naar een camping? Ja. Dan ga je ook vaak met bekenden of met familie of vrienden. Ja, zo leven wij eigenlijk het hele jaar. door. De voorzitter van de belangenorganisatie Travellers United Nederland, Paula Bloemers... die vertelde dat ze eigenlijk een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Ik zeg altijd, meneer Rutte duwt Nederland de participatiemaatschappij door de strot. Mm -hmm. Die voeren wij ons hele leven al. Participatiewet ja. is toch dat de Nederlanders voor elkaar moeten ja, zorgen? Ja, zo, ja.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 Ik uh, vind het de meest uh, verwerpelijke televisie die er wordt uitgezonden in <laughs> Nederland. En dat is omdat het? Nou, omdat het doel is om relaties doel, doelbewust kapot te maken. En dat er achter de schermen mensen staan te high-five als dat gelukt is. En thuis ook. Cabaretier Sundus El Almadi die zat ook aan tafel en is juist fan van dat programma. Ik ben iemand die heel hard werkt. En ik vind het fijn om af en toe gewoon even te ontspannen. En er is een psycholoog geweest die heeft gezegd... dat uh, het, het gevoel van spel, van spelen is weg als volwassen persoon. Maar het gevoel van spel zorgt weer voor dat je weer een beetje een kind voelt. Maar dat heb je ook met dit soort programma's, dat je heel even ontspant. En het gaat volgens haar verder dan ontspanning. Het kijken naar hoe de personages zich ontwikkelen is een verrijking, zegt ze. We kijken naar de ontwikkeling van een mens, zoals je naar Natural Geographic kijkt, naar hoe een, hoe een babykuiken leert vliegen. En dat is mooi. Dat is kunst. We kijken naar pure kunst. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Johnny Nash. 1972, man van Jamaica, Johnny Nash, I can see clearly now. Hier liggen ze in de ochtendkranten. We hebben ook gekeken naar de belangrijkste nieuwssites... en dit zijn de verhalen daar. Rutte komt beschadigd uit het debat, kopt NRC Next vanochtend... en ook op de voorpagina's van alle andere kranten natuurlijk... volop aandacht voor het dividenddebat van gisteren. Dat vooral ging over de geloofwaardigheid van premier Rutte. Wel fout, niet gelogen, vat het AD de woorden van de premier samen. De Telegraaf kwalificeert het debat als memorabel voor Rutte. En Trouw tot slot schrijft dat het niet alleen voor de premier... maar ook voor de fractievoorzitters van de coalitiepartijen... een lastige dag was. Ziekenhuizen gebruiken te vaak vieze slokdarmslangetjes. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum kwamen erachter... dat één op de zeven endoscopen niet goed schoongemaakt wordt. Er werden nog bacteriën van vorige patiënten opgevonden, meldt het AD. En dat kan gevaarlijk zijn omdat de patiënten zo besmet kunnen raken. Het schoonmaken van de endoscoop is lastig. De slangetjes zijn gemaakt van kunststof en mogen niet worden verhit. En daarom kunnen ze ook niet worden gesteriliseerd. Opnieuw is een politiemedewerker geschorst vanwege niet-integer gedrag. De Telegraaf schrijft dat vooraanstaand medewerkster Letitia R... door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van verduistering... witwassen en valsheid in geschriften. Concreet gaat het om fraude met reisdeclaraties... en onregelmatigheidstoeslagen. Letitia R. was oud-bestuurslid van politievakbond ANPV... en hield zich tot voor kort bezig met sollicitanten bij de nationale politie. Ook oud-ANPV-voorzitter Geert Thelen onder de loep en volgens de telegraaf wordt hij waarschijnlijk binnenkort geschorst. En op de voorpagina van de Volkskrant een foto van een terrorismeverdachte die zegt dat hij is gemarteld in een gevangenis in Amerika. Hij heeft gesproken met de Volkskrant The Guardian en The Tide. De man uit Qatar vertelt hoe hij werd behandeld in de nasleep van 9-11. Aanvankelijk was hij gearresteerd als getuige, maar later werd hij verdachte. Hij ontkent dat hij iets met Al-Qaeda te maken heeft gehad. De man was een van de e uh, van de enige drie verdachten die in een gevangenis in Amerika... werden opgesloten en niet in Guantanamo Bay. Maar ook hij werd gemarteld, zegt hij. Dennis Mooy met de verkeersinformatie en problemen... bij het knooppunt Azelo. Ja, in Twente. Uh, als je vanaf uh, de A35 vanuit Enschede naar Almelo rijdt... kan je bij dat knooppunt Azelo niet kiezen voor uh, de A1 richting uh, Apeldoorn... vanwege een gekantelde vrachtwagen geladen met uh, wasmachines... Rond een uur of acht gaat die verbindingsweg pas weer open. Als je vanaf Enschede naar Apeldoorn wil... kan je het best een klein stukje doorrijden naar de afrit Almelo-Zuid. En daar dan keren en dan alsnog de A1 op. 19,5 minuut over 6 is het. Ervoor zorgen dat een ongeneeslijk zieke patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft. Dat staat centraal bij palliatieve zorg en daar is de laatste jaren steeds meer aandacht voor. Vandaag is er een congres. En daarom ga ik even praten met arts Palliatieve Geneeskunde Manon Boddaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u hebt dat congres georganiseerd. Wat wordt daar besproken vandaag? Um, dan gaan we het hebben over um, een kwaliteitskader wat we um, met uh, collega's en met patiënten en zorgverzekeraars uh, vorig jaar hebben opgesteld. En dan gaan we kijken hoe we dat uh, zo goed mogelijk uh, in de praktijk kunnen brengen. Wat staat er in dat kwaliteitskader? Um, in het kwaliteitskader hebben we beschreven wat wij, dus de mensen die ik net noemde, vinden dat de kwaliteit van, Nederland, uh, de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn. Ja. Maar is daar een korte samenvatting van te geven? Want wat is de ideale situatie dan? Ja, de ideale situatie is dat we uh, samen eerlijk zijn... over wat de, wat de situatie is op het moment dat je niet meer beter wordt. Um, dat je met patiënt en naasten goed bespreekt... Uh, waar zij de regie over hebben en waar ze de regie neerleggen bij de dokter. Um, dat je samen vooruitkijkt naar wat je in deze situatie kunt verwachten... voor deze specifieke patiënt. En dat je daarop anticipeert, dus dat je daarop vooruit kijkt en nadenkt over als die situatie zich voor gaat doen of als er zich problemen voor gaat doen, um, wat hebben we dan als vangnet? Om te zorgen dat dat er van tevoren al is, in plaats van dat je in een crisissituatie terechtkomt en dan vaak in het ziekenhuis terechtkomt, hmm. terwijl je dat misschien helemaal niet meer wil op dat moment. En wat is uw indruk op dit moment van de praktijk in Nederland? Gaat het een beetje volgens deze manier? Um, nee, ik denk dat we moeten zeggen dat we het kwaliteitskader hebben beschreven... maar dat we nog wel even tijd nodig hebben om het uh, op die manier te realiseren in de praktijk. Ik zeg niet dat het slecht gaat, maar ik zeg wel dat het beter kan. En, en op welk vlak dan met name? Waar gaat het, waar gaat het nog niet goed? Um, ik denk dat we, dat we nog te veel kijken naar um, handelen op het moment dat er iets aan de hand is. Uh, en dat we nog niet samen genoeg vooruitkijken om uh, problemen te voorzien. Uh, en die... Uh, van tevoren aan te pakken of te zorgen dat er medicijnen in huis zijn... om die aan te pakken als het aan de hand is. Dus dat leidt vaak nog tot ziekenhuisopnames... op momenten dat je dat eigenlijk liever niet meer wil. Het is een beetje te korte termijn nog. Ja, je zou willen dat we het iets eerder inzetten. Uh, veel mensen associëren palliatieve zorg nog met uh, uh, doodgaan. Um, en je zou willen dat we het inzetten... op het moment dat je nog behandeld wordt voor de ziekte... kun je dat prima parallel laten lopen aan elkaar. En dan heb je ook een betere kwaliteit van leven tijdens de behandeling van je ziekte. En uit onderzoek blijkt zelfs dat als je het samen laat lopen... dat je uh, mogelijk ook langer leeft. Ja, goed. Nou, vandaag wordt dat uh, uitgebreid besproken... op dat uh, congres, mede door u georganiseerd. Dank dat u uh, met ons over wilde spreken. Arts, palliatieve geneeskunde Manon Bordaat is dat. Demonstraties in Armenië die blijven doorgaan. Ook nadat de premier is afgetreden, zijn mensen gisteren weer de straat opgegaan. Zij willen niet alleen dat die premier, die eerder ook al tien jaar president was, opstapt. Ze willen eigenlijk dat de hele regerende kliek vertrekt. Een van de actievoerders is de Nederlands-Armeense Nairi Hakverdi. De Nederlandse Nairi Hakverdi woont sinds 2009 in Armenië. Ze is een van de mensen die wil dat de regering valt. Ze ging gisteren dan ook met duizenden anderen de straat op. Uh, ik was er inderdaad bij. Ik ben vanaf uh, rond een uur of één of zo ben ik de huishuid gegaan. Uh, maar je hoorde al vanaf de ochtend, was er op straat, heel veel, heel veel geluid. De auto's aan toeteren, mensen buiten. Het is heel vredig, het is heel vrolijk ook. Het is alsof het één groot feest is eerlijk gezegd. Ik liep net met een vriend van mij um, door de stad heen. En we hadden echt het idee van, het is eigenlijk gewoon net alsof het een... Um, Koninginnedag is ofzo. Niemand werkt, iedereen is gewoon buiten, want dat is gewoon deel van deze, van deze demonstratie op dit moment. De sfeer is dus feestelijk en ontspannen volgens Hak Verdi. Ook al spreekt iedereen van een politieke crisis. De crisis is alleen op dit moment voor de Republikeinse partij. Dus de heersende partij, voor hun is het een crisis. Maar voor ons, voor de mensen, is het juist vrede. Is het is juist uh, vrolijk omdat, omdat uiteindelijk de heersende partij uit elkaar valt. De heersende partij kan niet meer heersen. Dus voor hun zit het een hele grote crisis. Maar voor het land zelf op zich is het, uh, is het helemaal niet erg. Het is helemaal geen crisis. Maar als de regering uiteenvalt... heeft de heersende partij nog steeds een meerderheid in het parlement. Toch maakt Hak Verdi zich daar geen zorgen over. Ze We zitten wel in het parlement, maar straks, ze moeten gewoon op een gegeven moment weg. Want hun leider is ook weg. De heersende partij die kan eigenlijk niks meer. Dus daarom begint het ook een beetje uit elkaar te vallen. En ook... Uh, ...in de, de enige coalitie die na, daar nog is voor dus de DASNAS, dat is een andere partij... ...een kleine, veel kleinere partij... ...die begint ook een beetje uit elkaar te vallen. Want daar zitten ook al... Uh, ...vandaag hebben we weer gehoord dat, er, dat een van de ...van de uh, kamer die, die is afgestapt. Die, die heeft ook gezegd van... ...nou, ik wil niet meer, ik ga, ik ga met de bevolking mee. En, en iedereen voelt het. Iedereen voelt het, de mensen weten het ook. Dus dat, dat duurt niet meer lang, denk ik. Ik denk echt, persoonlijk denk je dat binnen waarschijnlijk al morgen, misschien overmorgen. Maar het, het is er al, dat, dat, dat deze heersende partij op elkaar valt... en dat er gewoon een, een, nieuwe, een nieuwe regering komt op een gegeven moment. De demonstraties zullen dus doorgaan, denkt ze, tot de regering vertrekt. Waarom, willen we van deze, waarom wil de oppositie van deze heersende partij af... is omdat deze heersende partij niet alleen in de regering is, maar ook buiten de, de regering. Dus alles, alles wat judicieel is, alles wat met recht te maken heeft, rechtbanken, je noem maar wat... Universiteiten, scholen, CEO's, noem maar op, alles zit in de handen van deze mensen. En daarom is, hebben mensen zoiets van, dit is gewoon autocratie, of, of noem maar wat, wat je wil. Maar in elk geval, het is geen democratie, wat het dan ook is, het is geen democratie. En mensen willen uiteindelijk een democratie hier. En daarom gaan ze, zullen ze doorgaan met deze, met deze demonstratie, totdat die partij, die heersende partij, wegvalt. Inmiddels is de angst dat de politie of het leger gaat ingrijpen ook verdwenen. Hakverdi is daar niet bang meer voor. Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Ja, misschien ben ik te naïef. Ik weet niet. Maar het gevoel dat je hier al krijgt is een klein land, klein bevolking. Iedereen kent, kent elkaar een beetje. Iedereen, iedereen in de politie kent wel iemand die hier op dit moment staat. Uh, dus dezelfde dus politieagent die heeft hier zijn vader staan... en zijn oom en zijn kleindochter en, zijn en ze weet ik veel wat... Ik bedoel, um, een deel van de politie doet ook een beetje mee met de, met de demonstraties. Dus het is ook, want de politie is ook arm. De politie wil hier ook vanaf. Um, dus daarom zie ik het niet zo snel dat ineens een leger naar Jerewan komt... en iedereen doodmaakt ofzo, of dat er een of andere burgeroorlog begint of zo. Um, dat zie ik niet zo snel. Al met al is die hoopvol dat de demonstraties... uiteindelijk tot echte veranderingen zullen leiden in Armenië. Uh, ik denk dat er al verandering is gekomen. Dus uh, dit is alleen maar een beetje het eind, uh, stukje, zeg maar, laatste loodjes, om het zo maar te zeggen. Dus um, een paar stapjes nog een paar dagen en het is afgelopen, denk ik. En dan is het natuurlijk uh, het, het nieuw, opnieuw bouwen van democratie. En dat wordt, dat wordt moeilijk. Dat gaat moeilijk worden. Maar dat is gewoon met elk land. Je moet gewoon vanaf het begin opbouwen en dan is het gewoon heel veel werk. Maar uh, ik denk dat we er wel komen. Ik hoop het. Georgië heeft het gedaan. Waarom kan Armenië dit niet? Zo denk ik dan. Nairi Hakferdi was dat van het jere van de hoofdstad van Armenië. En Remco Kloese die belde met haar. Je verwachtte niet direct een retro soulband uit Kopenhagen, Denemarken. Toch komen ze daar vandaan, de vijf mannen van de groep Detroit... genoemd dus naar de stad waar de Motown Sound werd geboren. De zanger heet Takebo en dit nummer is een schreeuw om hoop en vrijheid. Detroit dus met Soul Sound System. Talking about her. about her. Kopenhagen, Denemarken dus. De groep Detroit Soul Sound System, dat is het liedje. Het is nu één minuut over half zeven. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Premier Rutte kreeg in het debat over de memo's rond de dividendbelasting... scherpe kritiek, maar een motie van afkeuring haalde het niet. Samen met de regeringspartijen stemde de SGP tegen. Verder steunde de rest van de oppositie de motie van GroenLinks wel. In Berlijn en vier andere Duitse steden zijn gisteravond duizenden mensen met keppeltjes de straat opgegaan. Dat deden ze om solidariteit te tonen met joden. Het is een reactie op de mishandeling van een jongen met een keppeltje. Hij werd geslagen met een riem door een 19-jarige Syrische vluchteling. De Franse president Macron verwacht dat zijn Amerikaanse collega Trump zich terugtrekt uit de Iran-deal. Dat zei Macron na gesprekken die hij de afgelopen dagen had in het Witte Huis. Door de deal vervalt een groot deel van de economische sancties tegen het land. En in ruil daarvoor perkt Iran zijn nucleaire programma drastisch in. Maar Trump wil juist strengere sancties tegen Iran. En Louis van Gaal maakt mogelijk zijn rentrée in de voetbalwereld. Hij zei bij Ziggo Sport dat hij een aanbieding heeft gekregen die bijna niet te weigeren is. Van Gaal wilde er verder niets over zeggen, maar benadrukte dat hij nog niet definitief met pensioen is. Het weer, wolken, buien en de zon wisselen elkaar af. Later vanmiddag klaart het wat op en het wordt 11 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Tien files staan er nu. Over het algemeen weinig vertraging. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A5 is het zojuist misgegaan. Richting Amsterdam staat tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp... 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En dan in Twente op de A35, Enschede-Almelo... kan je bij het knooppunt Azelo niet kiezen voor de A1 richting Apeldoorn. Vanwege een gekantelde vrachtwagen geladen met wasmachines. Die verbindingsweg blijft tot een uurtje of acht dicht. Je kan het beste nog een klein stukje doorrijden... en dan keren bij de, Almelo, bij de afrit Almelo...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 5,5 minuut over half 7 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dieselbrandstof is smerig, vervuilend en slecht voor het milieu... maar er komt een alternatief voor de fossiele diesel. Blauwe diesel. Gemaakt van afvalproducten. Het is biologisch afbreekbaar. Het kan in elke dieselmotor worden gebruikt, zeggen de producenten. Binnenkort verkopen acht tankstations in Friesland deze brandstof... in aanloop naar de Elf tocht. Die wordt begin juli in Friesland gehouden. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was bij de presentatie in Drachten. Hij zit vol. Met blauwe diesel geproduceerd van duurzame grondstoffen, voornamelijk afvalstoffen. Wat voor afvalstoffen zijn dat? En bijvoorbeeld uh, gebruikt frituurvet of uh, industriële afvalstoffen van, uh, van de voedingsindustrie. Pieter Zonneveld, u bent? Ik ben verkoopdirecteur van Nesten, Producent van deze brandstof. En wat zijn dan de voordelen? Om te beginnen is er een CO2-reductie tot 90% bij het gebruik van deze producten. Maar ook de uitlaatpijpemissies, zoals NOx en koolstofmonoxide die gaan ook flink naar beneden. Kortom, veel beter dan de fossiele versie. Wij winnen van wel. De vraag is natuurlijk, hoeveel moet dat kosten, hè? Ja, het is een heel goed product, het is altijd wat duurder. Ik heb toevallig vanochtend getankt en ik betaalde voor 1 liter diesel 1,25. Zie ik hier nou 1,43,9 staan? Dat scheelt dus 18 cent. Ja, voor het milieu. Willen wij dat betalen voor het milieu? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. En willen we het milieu op lange termijn uh, willen we droge voeten houden... zullen we met z'n allen, groot en klein, daar wat aan moeten doen? Ja, dat weet ik wel... Maar ik denk dan altijd van, nou, ga maar bij mijn buurman vragen. De praktijk wijst uit dat heel veel particulieren... de keus maken om blauwe diesel te tanken... en daar inderdaad 20 cent meer voor te betalen. En dat is de praktijk. Want in Finland verkopen jullie dit spul ook. En daar loopt het goed. Maar ja. Finnen zijn misschien heel anders. Die, er zijn misschien geen koopjesjagers... Nee, dat zou kunnen. Ik ken de Vinnen daar niet goed genoeg voor. Ik weet wel dat ook in Finland het product vast duurder is... en daar het ook door de particulieren wordt gebruikt. Ronald Kempen is van uh, Tam Oil. In uh, Friesland gaan we het voorlopig verkopen op acht tankstations. U heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken met die uh, blauwe diesel? Ja, wij denken dat uh, consumenten en, en bedrijven steeds meer op zoek zijn... naar verduurzaming van hun mobiliteit. Daar ziet u mijn auto staan. Ja. Ja, ik durf het eigenlijk niet aan. Als ik u was, zou ik het rustig durven. Want ja, straks sta stil bezwollen. <laughs> ja, ja, ja dat, dat kan met Gronendies ook gebeuren overigens. Wij denken niet dat de risico's anders liggen. U bent van de LV getocht die, uh, Is dat een soort wedstrijd in de maand juli? Ja, je dus kan het als wedstrijd zien. Het is uh, met heel Friesland aan de rest van Nederland laten zien... dat wij hier allemaal fossielvrij kunnen reizen. Waarom willen die Friezen daarmee nou voorop lopen... Nou, dat lijkt me heel erg duidelijk. We hebben al twintig jaar geen elf steden toch gehad. En die willen we terug. En daarvoor moeten we klimaatverandering een halt toeroepen. En daarvoor hebben wij de Elfwegentocht. En de Friezen lopen al jaren voorop op het gebied van duurzaamheid. We hebben hier de meeste opgewekte energie met zonnepanelen. We rijden al jaren op groen gas. Blauwe diesel komt niet voor niks eerst in Friesland en dan pas in de rest van Nederland. Want nou, de Friezen nou, nou, nou, willen nou. vooruit. Wat zegt u? De Friezen willen vooruit. U heeft erover nagedacht, hè? Zeker, zeker. We moeten hier met z'n allen over nadenken, want anders gebeurt er niks. Als we gaan wachten op het overheid, gebeurt het niet. We moeten vanuit de markt nu iets bedenken. En El Wegentocht is daar een mooie aanzet van. En het bewijst uiteindelijk, als je ziet hoeveel bedrijven nu al meedoen... een tamoil die aansluit, uh, dat de vraag er is... Alleen de producten moeten komen. Nou, dit is er al een van. De blauwe diesel. Enthousiast is hij. Thjaard Hofstra van de Elf Wegen tocht. Blauwe diesel. Dus. En daar gaan we het over. Hebben nu met Marie-Claire van den Berg, is van Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, optimistisch daar zijn ze in Drachten. Bent u ook zo enthousiast over de blauwe diesel? Nou, uh, het, als je inderdaad kijkt naar de cijfers en uh, de uitstoot, dan is blauwe diesel inderdaad een stuk schoner. Een flink, een flink stuk schoner zelfs. Het is tot bijna 90% minder CO2 die je uitstoot. En die CO2 die willen we natuurlijk terugdringen... want die zorgt voor die opwarming van de aarde. Maar ik hoor maar hem maar aankomen. Nou, kijk, aan, aan, aan diesel kleven wel wat nadelen. En ik denk ook aan biodiesel. Want dit is een vorm van biodiesel, die blauwe diesel. Uh, en dat is dat... Als je kijkt naar de consument en wat de consument zou kunnen doen... dan is er eigenlijk nooit genoeg van dat restafval... Uh, waar in de reportage over werd gesproken... om al onze klimaatdoelstellingen te halen. Dus al, al het frituurvet uit Nederland en alle afvalolie uit Nederland... is nooit voldoende om die CO2 uh, zo grootschalig terug te trekken. Dus het moet elders vandaan komen? En dan moet je gaan kijken, waar halen we het dan vandaan? Nou, dat hoorde je ook al. Hè? Het werd ook al in het buitenland gemaakt. Dus je moet gaan importeren. Je moet misschien afval gaan importeren. En dat levert natuurlijk ook weer CO2-uitstoot ja. op. Uh, en dat betekent niet dat het meteen per definitie niks meer is. Maar het levert wel weer minder besparing op dan je zeg maar, in de ideale ja. situatie zou hebben. Oké, okay, dus dat, dat is een bijkomend probleem. Nou, en dan die biodiesel op zich. Hè? Is dat nou per definitie duurzaam dan? Uh, dat is inderdaad ook nog een, uh, een ingewikkeld punt. Biodiesel is niet per definitie duurzaam. Want als je bijvoorbeeld biodiesel maakt van palmolie... Uh, dan werkt het effect juist averecht. Dus dan is het slechter voor het milieu. En als je het maakt van koolzaadolie, wat ook uh, veel is gedaan... Uh, dan uh, gaat het weer ten koste van het landgebruik... waar je voedsel mee uh, produceert of ja. op produceert... En dan weet ook... je ook nog eens, ja. de milieuvervuiling van diesels, dat hoorde je ook net in de reportage, dat uh, uh, in steeds meer steden oude dieselauto's niet eens meer erin komen, omdat ze zo vies zijn. Dus uh, als, je, als je dan in je diesel rijdt, dan is het natuurlijk heel mooi dat je daar ook blauwe diesel in uh, aan kunt toevoegen. Maar als daar ook nog oude diesel ja. in zit, dan ben je eigenlijk nog steeds niet echt lekker schoon bezig. Nee. Het is ook niet gauw goed, hè? Nee, maar dit soort initiatieven en dit soort ontwikkelingen... zijn wel heel belangrijk. Want als je kijkt naar uh, bedrijven met vrachtwagens en bussen... Uh, die in de buurt van, dit soort, uh, van deze pomps wonen... dan hebben zij daar wel heel veel aan. Want als zij kunnen overstappen op blauwe diesel... dan hebben ze in één klap een enorme milieuwinst gemaakt. Ja, ja. Is het zo, want als je bijvoorbeeld biologisch vlees wil... of uh, nou ja, andere producten is het vaak veel duurder. Hè? Is dat met die blauwe diesel ook zo? Ik begreep dat die duurder is. Uh, dus je moet inderdaad er wat voor over hebben. En dat is, uh, ik denk dat voor bedrijven die graag willen verduurzamen, dat dat zeker wel de moeite waard is. Maar het zou natuurlijk eigenlijk andersom moeten zijn: hè? Dat hoe schoner je rijdt, ja. uh, hoe aantrekkelijker het is. Dus dat ja. is natuurlijk wel een beetje lastig. Op zich zijn dus ze enthousiast daar in, zo... daar in Friesland ja. over die blauwe diesel. Maar er zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. En daarvoor bent u dan weer milieucentraal. Ja. En ik denk als, als je als consument wil kijken wat je anders kunt doen, dat je beter kunt kijken van nou ja, uh, misschien kan ik uiteindelijk een elektrische auto gaan rijden of een hybride auto, want dan ben je ook al zoveel beter uit. En dat, dat is voor ons nu wel uh, mogelijk al. Duidelijk, dank voor de aan- en opmerkingen. Marie-Claire van den Berg was dat. Het is vandaag de dag dat de lintjesregen over Nederland daalt. De dag ook van de vele goedbedoelde leugentjes. Ruim 2900 mensen die krijgen een koninklijke onderscheiding. De meesten weten nog van niks en worden met een smoesje naar het gemeentehuis bijvoorbeeld gelokt. Martini van Grieken is directeur van de kanselarij der Nederlandse Orden. Die over de lintjes gaat. Dag mevrouw van Grieken, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan natuurlijk niet de hele lijst doornemen met u. Wie allemaal een lintje krijgen. Dat is, bovendien zou dat een spoiler zijn, zoals dat tegenwoordig heet. Maar het valt wel iets op als we de lijst bekijken. Meer mannen dan vrouwen. En relatief weinig mensen met een migratieachtergrond. Hoe komt dat? Ja, dat, dat zien we elk jaar. Dat uh, vinden wij niet zo leuk. Uh, en het, bovendien, er zijn evenveel vrouwen die vrijwilligerswerk doen als mannen. Dus ja... Maar vrouwen worden gewoon minder vaak voorgedragen. Mannen zijn toch meer competitief zo? Want ik wil die prijs ook nog even binnenslepen. Ja, of mannen vragen dat voor elkaar aan. Of vrouwen vragen het voor mannen aan. Maar er worden gewoon minder vrouwen voorgedragen. Ja, en die mensen met een migratieachtergrond... Die, die maken zich ook verdienstelijk op allerlei uh, terreinen. Ja, dat klopt. Het is wel zo dat uh, om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding... moet je echt een heel fors aantal jaren vrijwilligerswerk hebben gedaan. Dan moet je echt wel denken aan 15 tot 20 jaar. Uh, en sommige mensen zijn uh, nog niet zo lang in Nederland. Dus dat uh, is een beetje een kwestie van tijd dat, we dat, uh, dat, dat die er ook meer bij ja. zitten. Maar dat ja, zijn onvertegenwoordigd, dat klopt. U zegt, ik vind het jammer, maar gaat u er iets aan doen? Of kunt u er iets aan doen? Nou, wij zelf beoordelen alle aanvragen. Dus wij kunnen moeilijk zeggen van uh, draag die is voor of draag die is voor. Maar wij kunnen wel, zoals bijvoorbeeld in dit radio interview, mensen oproepen om vrouwen en mensen met een migratieachtergrond voor te dragen. En, uh, en gewoon, gewoon maar doen, uh, eigenlijk gewoon ja, net als een schot Hagel: gewoon maar doen. En dan zit er altijd wel al iemand tussen of zo. Uh, want er zijn natuurlijk allerlei criteria waar, waarop u dan gaat beoordelen. Ja, nou iedereen kan iedereen voordragen. Dus ja, daar zitten geen belemmeringen in. U kunt ook de buurman voordragen of uw ouders of wat dan ook. U kunt naar de gemeente gaan uh, van, van de woonplaats van de gedecoreerde. Uh, en daar uh, informatie op vragen hoe u verder uh, de aanvraag moet indienen. En. Uh... Ja, ja, zo gaat het in zijn werk. Nou ja, goed, u zegt, van actief doen we niks, maar uh, iedereen is welkom om iemand voor te dragen. En dan uh, wellicht dat dat beeld volgend jaar anders is. En we gaan straks dan horen wie van die 2900 mensen allemaal wie dat zijn... die die koninklijke onderscheiding krijgen. Uh, hartelijk dank in ieder geval voor de uitleg. Martine van Grieken is dat, directeur van de kanselarij der Nederlandse Orden... die over de lintjes gaat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. In Nederland is niet onbeperkt plek voor velden met zonnepanelen en windmolens. Dat zegt de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving in het AD. Volgens landschapsarchitect Berno Strootman dreigt het Nederlandse landschap door de overgang naar groene energie ingrijpend te veranderen. We moeten volgens Strootman niet zomaar alles volbouwen, want als de windmolens en zonneparken er eenmaal staan, dan krijg je ze niet zomaar meer weg. Dat zegt de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving dus in het AD. De Raad voor de Kinderbescherming heeft voor het eerst in kaart gebracht... in welke gemeente kinderen het meeste risico lopen op kindermishandeling. Dat zijn veel cijfers, maar ze zeggen eigenlijk weinig, concludeert Trouw. Je weet niet of er kinderen buiten beeld blijven... of dat scholen en zorginstanties bijvoorbeeld veel doen aan preventie. Wel valt een aantal dingen op. Kinderen hebben meer kans op schade in een gemeente... die meer gescheiden ouders, één ouder en tienermoeder stelt En ook armoede, criminaliteit en een laag opleidingsniveau van ouders zijn risicofactoren. En er komt voor de verzekeraars weer een rustig dagje aan morgen. Uit een analyse van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt namelijk dat de netto schade die we met z'n allen aanrichten op Koningsdag ongeveer 25% lager is dan op een gewone dag. En dat komt vooral doordat we tijdens het volksfeest massaal de auto laten staan, staat in de Telegraaf. Voor de verzekeraars betekent dat een afname van het aantal schadeverzoeken na aanrijdingen van bijna 40%. Wel moet je goed op je eigen spullen blijven letten, want dieven zijn vaker actief in het verhaal. Feestgedruis. De verzekeraars krijgen ruim 20 meer meldingen binnen van diefstal. Kijk hoe het nu is met de auto's in Nederland. Althans die op een rij staan. Dennis, mooi. Jij weet waar. Ja, er zijn nu 18 files. De meeste zijn dagelijks en leveren niet zo heel veel vertraging op. Grootste problemen in Twente. Want op de A35 van Enschede naar Almelo... is bij knooppunt Azelo een vrachtwagen gekanteld... geladen met wasmachines. Bij dat knooppunt Azelo kan je niet kiezen voor de A1 richting Apeldoorn. Als je vanuit Enschede komt aanrijden... kan het beste een klein stukje doorrijden... en dan keren bij de afrit Almelo-Zuid. En dan kom je alsnog op de A1 in de richting van Apeldoorn. Daardoor loopt het ook vast op de A1... Van Vanuit Duitsland, tussen Hengelo en datzelfde knop met Aaslo... staat inmiddels 4 kilometer file. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp staat 5 kilometer. Hun claim to fame was uh, How Bizarre, was een wereldhit in de jaren 90. Maar uh, dit is ook een ander liedje van ze, OMC. Het Nieuw-Zeeland. OMC staat voor Onterra Millionaires Club. En uh, ja, die grote hit was dus hou bizar, Dit was een ander liedje uit 1996. Right on geheten. Zeven minuten voor zeven is het. Vanavond kunt u kiezen uit een heleboel muziek... in verband met Koningsnacht, bandjes treden op en dj's natuurlijk. Maar u kunt ook naar het Koningsnachtconcert... gegeven door het Concertgebouw orkest. Zangeres Sharon Kovac treedt daarbij op de pianobroers Jussen. Maar wat opvallender is, het orkest staat onder leiding van een vrouw... Elim Chan uit Hongkong. Goedemorgen, cheer Top. Goedemorgen. Violist, plaatsvervangend concertmeester van het Concertgebouw orkest. Ik noem dat opvallend... Want het concertgebouworkest bestaat 130 jaar. En dit is pas de zesde keer dat een gastdirigent een vrouw is. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Um, wij zijn ook zeker niet het enige orkest... waar, uh, waar zo weinig uh, een vrouw heeft gedirigeerd. Het is echt iets van de laatste tijd. Hoe komt het dat dirigenten eigenlijk altijd man zijn? Um, dat is een hele goede vraag. Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Um, uh, het heeft natuurlijk deels met... Uh, met, met autoriteit van vroeger uh, in de oude tijden... ouderwets en traditioneel te maken... met dat het uh, toch een mannenwereld is, uh, was. Uh, ook in de muziek. En uh, gelukkig uh, verandert dat nu uh, de afgelopen twintig jaar nou, een beetje. Maar ja, dan nog zijn er toch vooral mannen die ervoor staan. Want als je naar de verdeling in de orkesten kijkt... verdeling man-vrouw, dan is die redelijk uh, in evenwicht, hè? Dat klopt, dat klopt. Dat was vroeger ook anders... Um, dat nog, nog ineens zo heel erg lang geleden. Nou is bij ons orkest al vrij lang dat het uh, behoorlijk goed verdeeld is. Maar uh, daarvoor uh, was het ook een mannenorkest, het Concertgebouworkest. Um, de, uh, de Berliner Philharmoniker, maar vooral de Wiener Philharmoniker in Wenen... Uh, die waren tot voor kort nog uh, mannenorkesten. En, want... Goed, de, de, de, de muzici zijn er dus, de vrouwelijke muzici... maar die, die, nee, die hebben dus blijkbaar niet... die stoten niet door, of, of willen ze het zelf niet? Nou, ik, het, heeft, het heeft natuurlijk ook te maken met dat het, uh, dat het een, een mannenwereld is... en dat er gewoon veel meer uh, mannelijke dirigenten waren... Uh, bij de dirigenten bedoel ik dan, uh, die, uh, die gewoon dat... dat hebben geambieerd en ook, ook waar hebben willen maken, denk ik. Ik denk dat in deze tijd, dat, dat ja, nu dat doorbroken is... dat er ook steeds meer vrouwen uh, zich, zich aan het vak ja. uh, zullen gaan wagen. Staat een vrouw anders voor het orkest dan een man? Um, dat vind ik, ik heb er wel proberen te letten. Uh, ik vind dat niet zo heel opvallend veel verschil. Natuurlijk, je ziet dat het een vrouw is... Uh, maar verder, uh, ja, uh, ze doet gewoon uh, net zo goed als een man uh, haar vak. Uh, en in het geval van Elim doet ze dat echt heel erg goed. Maar, maar is, is, um, doet zij het ook anders op bepaalde vlakken? Je hoort het ook wel eens, he? nou ja, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Als, als er dan een, uh, een raad van bestuur is en er zitten veel meer vrouwen in... dan krijg je toch een ander bedrijf. Ja, ja op die manier. Ja, het zou kunnen natuurlijk um, dat, dat de muziek toch een, een, een ander, uh, andere lading krijgt... Uh, uh, het repetitieproces, dus wanneer we moeten repeteren voor concerten... Uh, dat verloopt eigenlijk uh, niet zo heel veel anders. Uh, het enige is natuurlijk dat... dat ja, voor sommigen zal altijd een beetje wennen zijn... maar ik heb niet het idee dat, het, dat er uh, echt groot verschil is. Maar wat de uitkomst betreft... Uh, het gaat om muziek natuurlijk, dus, dus uh, vrij abstract... Heb ik, heb ik nog niet echt verschil, want ook gewoon omdat iedere dirigent anders is... Uh, ook mannen onder elkaar. En, en vrouwen uh, heb ik daar gewoon nog niet echt een, maar... een, een wezenlijk verschil kunnen horen. Of een trend. Nou, vanavond uh, Edim Chan. Dus voor het orkest uh, uit Hongkong. Met, uh, wat ik zei, Kovacs, uh, zangers en de pianobroers. Wordt mooi, denk ik, hè, Vanaf 9 uur. Ja, klopt. Ja, de, de, de hele zaal zal, zal vol zitten met leraren. Die uh, um, op... Uh, op die, zijn, die worden uitgenodigd en die, uh, ik geloof dat het zelfs uh, okay. uitverkocht is. Ja. Ja. Nou, okay. Veel succes vanavond. Bedankt voor het gesprek. Tjeer Top, violist en plaatsvervangend concertmeester van het Concertgebouworkest.